Het referendum in Hongarije over de Europese vluchtelingenregeling is ongeldig. Volgens een peiling en volgens een hoge politicus van de regerende conservatieve partij is het opkomstpercentage te laag. Dat ligt rond de 45 procent en het had minimaal 50 procent moeten zijn om de uitslag geldig te maken. Van de Hongaren die vandaag wel naar de stembus gingen was een overgrote meerderheid tegen het verplicht opnemen van vluchtelingen. India heeft het Parijse klimaatakkoord geratificeerd. En dat is een belangrijke stap, omdat het nu nog maar een formaliteit is voordat het formeel van kracht wordt. Vorig jaar werd afgesproken dat het klimaatakkoord geldig wordt als tenminste 55 landen, die gezamenlijk zijn verantwoordelijk zijn voor 55% van de wereldwijde uitstoot, het hebben ondertekend. Als komende week ook de Europese lidstaten hun ratificatie bij de VN indienen, is het akkoord geldig. En dan nog het weer. Het blijft vannacht wisselvallig. Morgen trekken buien het land uit en breekt de zon vaker door. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 is voor mij wel een voorganger met een grote vee, als ik aan hem neem. Ja, oké. Okay. Goed, een voorbeeld. Uh. Ja, en volhouden. Ja. En, um, ja, denk je ook dat... Ik wil een ding zeggen over die... Ja. Uh, nee, want het, het, was, het was een beetje, denk je, nou, zo'n voorganger... Veel mensen denken, voorganger is je beetje een luisbaan. luisterbaan. Wat moet je dan helemaal doen?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 Ja, moet leiden tot een end leusen, dat, dat dat dat probleem van even eindelijk is een keer opgelost wordt en dan voel ik mij natuurlijk ook schuldig als christelijk theoloog, dat mm. ik denk van ja als ik Luther lees of ja. Augustinus, of ik hoor mm. andere getuigenissen van zeg maar leidende christenen over de joodse gemeenschap uh, in Europa, dan is dat natuurlijk wat Hitler bedacht heeft, dat, dat was ook niet al, lang allemaal niet nieuw, die kon zo putten uit allerlei bronnen uit de tijden voren. Ja, natuurlijk, ja.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 Uh, en denk ik, misschien moeten we wel ook naar dat soort momenten terug... ...als de vruchtbare momenten in zo'n verwerkingsproces. Dat je, uh, of dat ouders later ook spijt hadden. Ff, hè, of dat, dat, ik heb ook opmerkelijke dingen tegengekomen... ...dat bijvoorbeeld buren van, NS, van een NSB gezien... In, uh, nou, ...die NSB's die werden flink aangepakt na de oorlog. Dat waren ook nog de tijden van, dat het flink aangepakt werd. Ook wel eens te flink. En ook dat de kinderen gescheiden werden van de ouders. En die uh, nou, werden er verbannen. Hè, die werden in... Uh,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 Synagoge, een heel kleintje, in een kelderruimte in de verlengde Haltstraat, nummer 75, uh, boven de beheerder en dan in het midden uh, hotel of uh, restaurant Carmel hmm. en onder die uh, tijdelijke seizoenssynagoge. Uh, Dat is dus betaald vanuit, uh, vanuit Den Haag, uh, 25 jaar na de, uh, de verwoesting van de synagoge. Dus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 Nee, geloof ik ietsje later. Uh, nou, ja. In ieder geval 20 augustus. Dat uh, was op de verjaardag van de opening van de Zinagoge. Waren daar bloemen gelegd? Enzovoort. 17 augustus. 17 augustus, ja, dat klopt. Dat staat ook in het boek. Um, dus klopt het.